Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer wil een einde maken aan het adopteren van kinderen uit het buitenland. Een motie van de SP daarover werd vandaag aangenomen. In het verleden zijn er erge misstanden geweest bij adoptie uit het buitenland. En de Kamer vindt dat het beter is als kinderen in hun eigen land worden opgevangen. Demissionair minister Weerwind was het daar niet mee eens, omdat volgens hem het Nederlandse adoptiesysteem inmiddels heel zorgvuldig is. Nu de motie wel is aangenomen, zegt Weerwind dat de gevolgen en mogelijkheden in kaart worden gebracht. Een brandweerman uit Garderen in Gelderland wordt verdacht van brandstichting. De brand werd aangestoken op de dag dat hij geslaagd was voor zijn examen bij de brandweer. Drie vrienden van de brandweerman zouden een leegstaande woning in de hens hebben gezet... om ervoor te zorgen dat hun vriend op zijn eerste avond als brandweerman ook echt aan de slag kon. De brandweerman heeft ze de jerrycans met diesel en benzine gegeven. Prinses Amalia heeft meer dan een jaar in Spanje gewoond... om te ontsnappen aan de ernstige bedreigingen tegen haar... Vanuit Madrid studeerde ze aan de Universiteit van Amsterdam... en zat ze in de Spaanse collegebanken. In oktober 2022 werd duidelijk dat ze te maken had met zware bedreigingen. De dreiging is nu niet verdwenen... maar ze kan wel door maatregelen weer in Nederland wonen en studeren. En bij één op de vijf kinderen is de motoriek niet goed genoeg. Ze kunnen bijvoorbeeld geen koprol maken. Vooral in Groningen, Friesland en Flevoland blijft de kindermotoriek achter. Er blijkt uit onderzoek onder 1300 basisscholen... Een van de onderzoekers legt uit waarom het kunnen van een koprol zo belangrijk is. Het is belangrijk dat kinderen goed in de ruimte kunnen bewegen, over de kop kunnen bewegen. Maar gewoon weten waar hun lijf is, dat ze op het goede moment de juiste beweging in gang zetten. En de koprol is daar een voorbeeld van, maar het gaat ook over goed kunnen balanceren. Of je nou op een gymbank loopt of een hekje of op de fiets zit, is het ontzettend belangrijk dat die basis eigenlijk in orde is. Een goede motoriek heeft veel voordelen. Kinderen die dat hebben blijven langer veel bewegen. En kunnen ook beter talen leren. Het weer vanavond blijft het droog. Morgen wordt het hetzelfde als vandaag. Een mix van regen, zon en wolken bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files worden inmiddels korter. Het staat nog wel vast op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Maarse en Knooppunt Oude Rijn. Daar heb je door een ongeluk nog bijna een uur tijdverlies. Er staat een paar kilometer file... En op de A10, de Ring van Amsterdam, rijdt het langzaam bij de Koentunnel. Daar is de vertraging nog zo'n 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Yes. En een hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. En helemaal welkom bij deze speciale uitzending vandaag. Want ZFM Jazz begint om 10 uur. En of u het nou leuk vindt of niet, we gaan door tot 6 uur vanavond. Een deel vanuit de studio. Het eerste deel van 10 tot weg tussen twaalf en half één komt uit de studio. En daarna schakelen we over naar Theater de Krocht. Want daar staat vanmiddag een jazzconcert op het programma. En vanuit Theater de Krocht uh, presenteren we ZFM Jazz. Natuurlijk doen we uh, daar uh, het verslag van uh, het optreden... van uh, Frits Landersberger met Cornuiten. En ja, we gaan er met elkaar een, uh, een hele bijzondere dag van maken. Veel medewerkers van uh, ZFM Jazz doen hier aan mee vandaag. En uh, ik zit hier niet alleen in de studio... Uh, mijn naam is Auken Beuving en naast mij zit uh, Edwin uh, Edward uh, Rauhorst. En met z'n tweeën gaan we de eerste twee uur uh, vullen. Heb je er een beetje zin in, uh, Ja, Edvard? dat wordt een uh, swingend uh, dagje. Ik denk dat we zelfs de mensen die uh, niet zo van jazz houden gaan uh, overtuigen... dat jazz echt de moeite waard is om naar te luisteren. En ja. te bekijken, geloof ik, uh, ja. vanmiddag. Ja. Ja. Ja, we draaien heel veel verschillende stijlen. Want dat is het leuke van dit programma. Als presentator heb je natuurlijk je eigen voorkeuren. Maar we proberen het toch wel een beetje af te stemmen op de mainstream jazz... die de meeste mensen op de zondagochtend wel kunnen waarderen. En daarom begonnen we ook het eerste nummertje met I Remember April. En dat was natuurlijk Frits Landersbergen samen met Louis van Dijk. En ja, Frits Landersbergen die zal wat wel vaker vandaag voorbij komen. Uh, ja. Nou, dat was de aftrap. Dan gaan we beginnen. Ik had nog een nummertje klaargezet in het vervolg op het programma... wat hier altijd voor is. Toen dacht ik, het is misschien wel eens leuk om dit te laten horen. Het is best wel Nederlandstalige muziek waar een, een tinkje jazz aan zit. En dit nummertje is van Wim Zonneveld. En uh, het heet Ik ben met Petje kwijt. Leuk. Ik ben s morgens opgestaan, ik was ten einde raad. Ik heb lopen zoeken in mijn huis, ik heb lopen zoeken op de straat. Waar is mijn petje? Ik ben mijn petje kwijt. En in de middag ben ik naar de kroeg gerend. En toen ik zat, was riep ik door het hele etablissement. Waar is mijn petje? Ik ben mijn petje kwijt. S avonds ben ik naar de havenbuurt gegaan Waar alle lichten rood zijn en waar alle deuren openstaan Waar is mijn petje heen? Ik ben m'n petje kwijt Ik heb het naar Rooierik gevraagd en ook als geleling Aan willen met het houten oog en helens met het glazen been Waar is mijn petje heen? Ik ben m'n petje kwijt Geef je mijn vrienden, je krijgt mijn laatste duit. Maar laat me hier niet langer pegeren, ik hou het niet meer uit. Waar is mijn beetje, ik ben een beetje kwijt. Om drie uur in de nacht ben ik naar de kerk gegaan. Ben voor het beeld van Sint Antonius van Padua gestaan. Waar is mijn beetje, ik ben een beetje kwijt. <gijen> Antonius oh, die zei, dat is de reuze mop. Je hebt veel te veel gedronken, want je pet staat op je kop. Waar is je petje? Daar is je petje. Zeg een gebedje. En zet je petje af. Daar was je. Petje, waar is je petje? Heb je je petje bij je nou, Ko? Of heb je geen petje? Die heb ik in de auto laten liggen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ik raak ze te vak kwijt. <laughs> Oké. <Okay. laughs> uh, ja, we hebben verschillende soorten muziek bij uh, ons. Ik heb vandaag eigenlijk voor, voor, voornamelijk uh, Nederlandse uh, band, zeg maar Nederjazz. Uh, mensen die in, in, uh, Krocht, uh, in het theater de Krocht hebben opgetreden in het verleden. Maar met een kleine uitzondering. Ik dacht, ik begin met een nummertje. Uh, waarop ook Clark Terry meespeelt... want uh, uh, vanmiddag is een tribute aan onder andere die Clark Terry, die trompetist. En uh, het nummertje komt van het Oscar Peterson Trio... Uh, ook uh, vaak gedraaid hier bij ZFM, dus ik dacht, nou ja, dat past goed. En het nummer heet The Brotherhood of Man. Nou, dat hebben we ook wel nodig in deze hectische tijden. Dus hier komt die Clark Terry met het Oscar Peterson uh, Trio. kapiet trio plus one Clark Terry. Dat uh, is het, uh, de titel van het album. En het nummertje was Brotherhood of Men. En die Clark Terry staat dus vanmiddag in de spotlights in uh, het Theater de Krocht in uh, Zandvoort. En dat was een album uit nou ergens de uh, jaren 60, 1964. Maar gaan we naar de huidige tijd. Een plaat van vorig jaar. Die heb ik ook wel eens hier uh, gedraaid bij ZFM. Erik Verweijde, pianist. En met Hermine Durlo. Nou, dat is ook een, een artieste die vaak in Zandvoort heeft opgetreden. Een nummertje, een encounter, een ontmoeting. Nou, die hebben we vandaag. Uh, ga er naar luisteren. Komt van een geweldig album uh, van die Erik Verwij. En dat heet uh, About the Home. Erik Verwij en Hermine Durlo. was Dus uh, Erik Verwij met uh, Hermine Deurlo, een graag geziene gast uh, gasten, uh, in de krocht. We gaan terug in de tijd. Ik zie hier de datum staan: 4 april 1967. Een optreden van Shirley Sveres uh, met de uh, Dutch Winkels Band. Uh, ik weet eigenlijk niet of Shirley Sveres ooit in de krocht gestaan heeft. Ik weet wel dat ze volgens mij oorspronkelijk uit Zandvoort kwam. En ik weet ook wel dat ze in de 60 jaar in Haarlem woonde, want het, ze woonde vlak bij mij. En, uh, het was een knap uh, vrouw om te zien, zal ik maar zeggen. Mooi nummertje, You Don't Know How... Dat was Shirley Sveres. Uh, bekend. Willem Duis draaide ook vaak haar nummers met iets van Bach of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat was. Mooi nummertje ook. Shirley Sweris. Oorspronkelijk uit Zalantwoord woont tegenwoordig is Als ze nog leven woont ze in Spanje. Uh, ja, ik, ik ben nog wel een liefhebber van de Stranglers. De Stranglers maken mooie muziek. En daar is ooit een, een filmpje gemaakt met Dave Brubeck. Plays Golden Brown. En dat is een grappig filmpje, staat op YouTube... En ja, ze hebben we daar volgens mij een opname gebruikt van Take 5. En dat is bewerkt. En uh, dat klinkt best aardig. En de, de saxofoon-solo wordt gespeeld door Lawrence Mason, komt die. Bewerking, zeg maar. De stranglers, uh, het Stranglers nummer, Golden Brown, het popnummer, in de uitvoering van de Lawrence Mason, uh, saxofonist. Gaan we weer terug uh, naar de Nederlandse uh, bodem, Nederlandse artiest, of tenminste, uh, ze is geen Nederlandse, ze is de Amerikaanse die al heel lang in uh, Nederland woont, de zangeresse Deborah Carter, ook uh, vaak uh, te bewonderen in <coughs> de krocht in Zandvoort. Uh, en vanmiddag staat niet alleen die Clark Terry in, in de spotlights uh, met het tribute van de, uh, de band uh, van Frits Landersbergen. Maar ook um, um, Art Blakey, en daar heb ik het nummertje wel bekend, het nummertje uh, Monin, wat door uh, ja, Art Blakey in de Jazz Messengers heel uh, beroemd werd gemaakt. Hier met de vocale uh, versie van Deborah Carter. every morning has had some moaning because of all the trouble I see lives are losing kept to me cares and woes and got been moaning every evening cause we're moaning I'm a blown down from the blues I'm so tired Day I keep a moment. Only trails and trucks for me The sun is never Mooie uitvoering van dat welbekende nummer Monin van Bobby Timmons. En uh, bekendgemaakt in de uitvoering van Art Blakey en de Jazz Messengers. Maar hier dus Deborah Carter van het album Blue Notes en de Red Shoes van uh, 2009. En, ja, er zijn dus af en toe ook wel uh, buitenlandse uh, muzikanten te bewonderen geweest in de krocht. Uh, Scott Hamilton komt straks nog aan de beurt, geloof ik. Uh, volgens mij ook uh, Max Ionata, Britse saxofonist, is hier wel eens uh, langs geweest. En die heeft toevallig uh, samen met uh, een van mijn favoriete Britse saxofonisten Dave O'Higgins, vorig jaar een uh, album uh, uh, gemaakt. Uh, of niet vorig jaar, een aantal jaar geleden. Tenors of Our Time. En daar staat het nummertje op. Uh, you're nicked. En dat gaan we nu beluisteren. Devo Higgins en Max Ionata. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz. Uh, vandaag in het teken tekenstaand van het liveconcert in de Krocht uh, vanaf uh, half drie. Uh, dus een hele uh, dag bijna jazzmuziek hier live vanuit Zandvoort. Auko, wat heb jij? Uh, ja, ik heb iets klaarstaan van Amy Winehouse. Daar ben ik al een enorme fan van. En uh, een nummertje wat eigenlijk iedereen kent in een andere uitvoering. The Girl from Ipanina. En het is een mooie nummer van een cd'tje uh, Lioness Hidden Treasures komt ze Amy Winehouse. Just like a thumb, that swings so cool and sways. So gentle that when she passes, each one she passes goes yaboo de de yao. van Amy. Uh, binnenkort is er een, een speelfilm over Amy Winehouse gemaakt... getiteld Back to Black. En, uh, ja. Misschien de moeite waard om te kijken. Ik weet het niet. Een uh, Zelfsprekend documentaire is mij meer aan dan uh, dit soort uh, films. Uh, over film gesproken, er is een beentje Bo Hunks, saxofoonkwartet. Die hebben de muziek gemaakt bij Laurel and Hardy uh, Films. En uh, dit vind ik wel een aardig uh, nummertje: Smile when the raindrops fall. Nou, gelukkig nu nog niet, maar de verwachting is dat het de komende dagen vast weer gaat vallen. Van Laurel en Hardy uh, uh, gespeeld door de Bo Hunks. En ja, het is wel eigenlijk wel zondagochtend muziekje. Lekker kort. Ja, lekker kort. Er past misschien het volgende nummertje wel bij uh, qua sfeer. Uh, Michael, uh, Michael, Varenkamp en Tess Merlot. Dat is haar artiestennaam Tess van de Zwet heet ze volgens mij in het echt. Uh, La Vie en Rose. Dat kennen we allemaal natuurlijk. Tes yeux qui font baisser le mien. Henri qui se perd sur sa bouche. Voilà la pente, sans retouche. De l'homme au cœur, j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie. Boom The Legends met uh, Michael Varekamp en Tess Mello van het album Swinging Paris. Uh, ja, een beetje gewijd aan de muziek van uh, Louis Armstrong. En daarmee heeft hij ook hier in de, de krocht gestaan. Um, gaan we naar een man die ook hier heeft gestaan. Een van de eerste, zo niet de eerste, crooners van Nederland, denk ik. Uh, Eddie Doornbos en Here Comes That Blues Again. That blues again It gets you every now and then It comes from far away Back when Here is that broken heart Again It touches you from deep inside You're lost again no time for changes now no doubt about it just stay within yourself you're best off without it here comes that blues again Gets down this lonely man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 Get down, this lonely man. Hier komt That Blues Again. Uh, Eddie Doornbos, we uh, zitten al in de laatste vijf minuten van het eerste uur van ZFM Jazz. Auco, aan jou de heer weer. Ja, ik, uh, ik heb een uh, nummertje gevonden. van de. Ik ben een enorme liefhebber van de Bonzo Dog Band. Bonzo Dog Duda Band. Een gezelschap van jongelui die in de nou, 60 jaren op de kunstacademie zaten. En eigenlijk een soort ja, persiflageband waren. speelden alle muziekstijden. Onder andere deze. Tubas in the Moonlight van een uh, LP Ted Pools. Twilight, I can hear the humming of a melancholy coon. All mm. oh, the memories that still linger, I thank you, Mr. Moon. And although I've never smiled, winter, summer, autumn too. Now here's one tune to remind me Why I feel so blue Tubas in the moonlight, playing for me all night, tell me what I want to hear Am I only dreaming? Am I only scheming? Stars above me shining brightly. Why can't she be sitting here beside me? Tubas in the moonlight will bring my last one home. My love, my love. Ja, tubas in the moonlight, bekende melodie, mooi, ges eh, mooi gespeeld. En kom ik uit bij Hardy Jäckers. Hardy Jäckers kent iedereen natuurlijk als Hardy Klorkenstein en uh, eh, klein orkest. Maar dit is een kinderzandetje. En uh, verdriet is drie sokken. Dat heeft hij samen gemaakt met Veelofsky. En hier het nummertje vis. Uh, ja, dit is denk ik wel het laatste nummer. Ik weet niet of we hem helemaal uit kunnen draaien. En ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent. Want we draaien hier rustig door met een zeer, zeer, zeer gevarieerd programma. Harry, jekkers. zijn toch nog een paar seconden die we hebben. Um, blijf luisteren ook het tweede uur. Uh, ZFM Jazz uh, komt eraan naar het nieuws. Tot zo. En ja, neem even snel een koffie. Tot zo dus. Hey, doei.